Het Australische parlementslid wil geen cent meer aan de FIFA besteden. Hij wil eerst dat de ethische commissie het onderzoek afrondt naar corruptie bij de voetbalbond. Er zijn geen aanwijzingen dat hypotheekverstrekkers als banken en verzekeraars onderling prijsafspraken hebben gemaakt. Dat concludeert de Nederlandse mededingingsautoriteit naar onderzoek.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 Wat zit eigenlijk voor winkel? Dat is een uh, um, uh, soort uh, toco. Heb uh, ik uh, slagerij, gedeelte slagerij. En heb ik uh, groenten en fruit, en kruiden, en olijven, vettekaas en levensmiddelen. En heb uh, ik ook uh, warme maaltijden zoals uh, roti, uh, met uh, lamsvlees en met uh, kipfilet. Uh, en ook warm broodjes met uh, Turkish brood. Uh, Als uh, lam en hete kip. En broodje kebab. En, uh, <laughs> ja, uh, alles in één, zeg maar. En Turks brood. En... Ja, heel veel uh, producten uit andere landen, hè? Turkije, ja. Egypte. Want je uh, komt zelf uit Egypte. Uit Egypte, ja. ja. Uh, surnaamse producten, zornaamse groenten. Oh, okay. en, uh, en ook Chinese, uh, Chinese producten. En... Uh, uh,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 En loopt het een beetje in Zandvoort? Ja, ik ben eigenlijk helemaal verbaasd. <laughs> uh, Want uh, uh, toen ik begon was het gelijk, uh, gelijk uh, ja, heel ja, bij, uh, aanloop, zou ik ja. maar zeggen. En, ja, daar ben ik helemaal blij mee eigenlijk. Ja, dus en, ik uh, ook een beetje vaste klantig. Ja, gelukkig wel. Ja, oh. ja. Ja. En hoe ben je toe gekomen om je nou in Zandvoort zo'n soort winkel te starten? Uh, die ideeën had ik al uh, 1999. Uh, maar toen dacht ik van uh, in Standvoort hebben we niet zoveel alechtonen, zeg maar. Uh, toen uh, ben ik richting de uh, Hoek van Holland heb ik daar een uh, slagerij gehad. Uh, heb ik uh, tot 2001, heb ik gedraaid. En toen uh, dacht ik van, omdat de afstand. Ik woon uh, in Zandvoort, ja. dan moet ik zes uh, dagen in de week uh, werken. Dus uh, op en neer uh, mijn sluis. <laughs> dus uh, was ik uh, op een gegeven moment uh, helemaal op. <laughs> ja, je moest er op reizen of niet? Ja, precies. Ja, toen dacht ik van. Uh, uh, en heb ik tien, tien jaar uh, daartussen uh, op schipboe gewerkt. Okay. Bij uh, UPS. Uh, uh, UPS dat is een Amerikaans bedrijf, heb ik zeven uh, okay. jaar gewerkt. En uh, daarvoor bij diverse uitzendbureaus en zo. So. Maar had ik vaste baan bij UPS, bij de vracht. ballet bouwen voor vliegtuigen en zo.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 maar voor mijn sluis had ik al die plannen al voor Stanford. Ja, je dacht ik woon hier en later wil ik hier ooit wel een ja, starten. Ja, dus, uh, maar ik ben helemaal ver, uh, verbaasd. Ja, en helemaal, raad. ja, dus uh, maar dat, is dat is wel een niet take. voor Zandvoort. In Stanford had je nog niet zo'n soort winkel, hè? We hey, moesten allemaal naar Haar in ja, de ja, voor, voor dit soort producten. Wat ja, ik nou precies. Ja. Ja. Nou, ik dacht, ik dacht, uh, ik hoorde eigenlijk dat uh, in Stanford een, een winkel, uh -huh. maar uh, heeft hij niet uh, gehaald. Die Om... vallen je weg waar je zegt, wat bedoel je? Ja, want ja. als, als zo'n winkel begint eigenlijk, moet hij van alles hebben. Groenten, fruit, vlees, ja. uh, levensmiddelen, van alles. Maar hij had niet zoveel eigenlijk, daarom... Nee. Uh, oh, okay. En uh, ja, vaak... Uh, dicht. Ja, vaak is het dikke gesloten. Ja, niet kopen. Ja, Die precies. Een heel breed mensen. He. echt van alles. Ja, we proberen ook. Als je, ja. als je mensen vraagt voor producten, dan ga ik gelijk opschrijven. En probeer ik volgende dag in huis te.. Oh. Dus je yes. kan ook uh, speciale bestellingen voor Ja, ja, dat ja. ja, doe ik. En waar ja. koop je dit zelf in? Heb je daar speciale uh, andere zaken voor? Ja, ik heb uh, namelijk bij uh, Van Galen in Amsterdam een uh, centraal markt. Dan koop ik daar uh, uh, mijn oh. levensmiddelen, groenten, fruit en uh, vlees. Ik uh, kom ze ook speciaal uh, bezorgen. Ja. En kip en heb ik probeer ik iedere onmiddag verse producten te hebben. Ja. <laughs> ja geweldig. Ja. <laughs> ja. en de kruiden en spullen uit Egypte ook uh, importeren voor. Uh, nou, nou, maar ja ja <laughs> nee, nee. kinderen en, uh, ja, ja ik hoe vaak ben je met twee moe bezig zes okay. dagen per week of iets minder <laughs> nee, nee, nee dat niet ik, uh, uh, zeven dagen per week werk ik okay. op ja. dat moment is wel, wel zwaar ja. want uh, ik draai uh, 14 tot 16 uur per dag. Ja, zo. Uh, 7 dagen in de week, maar uh, zondag kan ik uh, even uitslapen. Ja, eigenlijk. Yeah, ja, want uh, kan, kan ik om uh, uur of elf uh, beginnen, ja. dus kan ik uitslapen en ja. en uh, in de winter ga ik uh, misschien een halve dag. Uh, ja. Maandag, middag beginnen. Ja. Je krijgt nog een drukke tijd in de zomer. Veel toeristen, veel mensen komen. Ja, ik mij zelf voor. Ja. Dus. Voorbereiders. Ja. Dat is hier een toeristendorp, hè? Ben je dat gewend ook? Al met toeristen te werken? Ja, ik heb namelijk ook in horeca gewerkt, Kijzer.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 Uh, Lamse nek en uh, Lamse uh, ribben, dat is uh, zoals Lamse poulet, en uh, uh, Lamse coteletten heb ik ook. En kalf, heb ik ook uh, met been. Ik kan er lekker uh, tagine van maken, bijvoorbeeld, of uh, andere gerechten, uh, stofvlees, bijvoorbeeld. En ik heb uh, sugar bijvoorbeeld. Dus, uh, van jonge stier, die lekker zoetvlees en snel gaar. Ik heb bijvoorbeeld gekruide lomschapaletten en gekraude zelf gemaakt, gemarineerd en mergazosjes, dat heb ik ook. Ik kan ook bijvoorbeeld kebab maken, dus een ik kom aan met de zomer, dus heb ik uh, barbecue pakketjes uh, ja, in de toekomst. De oorlogs, like one, ja, het ook lekker voor de barbecue Ja, ja. hele like. Ja, precies. Uh, ook uh, kip ja, en hele uh, kip, uh, en bromsticks, uh, uh, kipvleugel gemarineerd en uh, kip uh, ja, van alles uh, eigenlijk uh, een beetje. Het is een jullie product, allemaal. En ik maak er zelf al zelf van. Ja, ja. Ik heb zelf gemarineerd en. Uh, ik heb vandaag bijvoorbeeld een lammetje gekregen. Heb ik hmm. uit elkaar gehaald. Oh, je bent als slager dus eigenlijk? Ja, ze, uh, oh, ik heb een slageropleiding uh, gehad in 1999. Uh, voordat ik een uh, Misslau uh, gestart. Ja. Okay. En ik heb bij uh, diverse. Uh,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 en eh voorvoet van van een kalf en eh ja sorry ook of vlees en uh, zelf snijden klaar zitten in de vitrine. Ja, dus je bent heel zelfvoorzinnig. Ja. ja. <laughs> <bent heel> <laughs> Kun je nog iets vertellen over deze producten hier? Wat is dit? Ja, ik heb uh, een klein gedeelte, dat uh, noem ik een horka gedeelte. Dat, ja. uh, ik heb uh, in de vitrine nu staan, heb ik een, uh, een lamse uh, lams roti. Uh, en kip roti, dat is uh, gemaakt van... Uh, uh, kieffilet en dan uh, ardabo met uh, uh, masala kari en uh, eieren en uh, roti velletjes, uh, dat is bernkoek. en krijgen nog een kauzelband erbij en uh, bakken olijven voor... Uh, voor klanten. Dus... Ja, heerlijk. Kant ja. uh, uh... en klaar kan je dat zo meenemen, zeg maar, hè? En uh... ja, dus vertel maar. Ja, ik, en uh, ik heb hier ook een grill, een, een uh, bakblaad. Dat, uh, dat doe ik in, uh, als je mensen kan uh, kiezen, uit uh, gekruide vlees, doe ik bijvoorbeeld de het kip op de plaat, uh, vers uh, gebakken. En doe ik een torkisch brood met saus en sla en uh, ja, uh, ik kan het zo meenemen. ik ja, dus kan het zo lekker alles meenemen, even ja. eten, lekker warm te bakken. Ja. Misschien kan je nog iets vertellen over deze producten hier, dus specifieke dingen dat je zegt, dat is heel lekker. Uh, ja, ik heb namelijk ook wat Turkse. Uh, baklava, ja, oké. Ja, dus gemaakt van uh, gemalen pistache en uh, bladerdeeg met honing. En heb ik ook marokkans koekjes gevolgd met uh, gemalen notjes en honing. En dan heb ik uh, uh, uh, uh, broodje: wat? Ja, is goed. Ja, dat ja, is goed. Um, heb ik bijvoorbeeld de uh, uh, Turkish, uh, uh, brood en Turkse brood gevuld met uh, spinazie en feta kaas en met shawarma en met uh, Turkse brood gevuld met gehakt en olijven bijvoorbeeld heerlijk allemaal en waar, waar haal je dit dan vandaan al die brood dat haal ik bij, uh, bij Turkse bakkerij aha ja en, uh... En sommige dingen, zoals uh, Marokkaans cookies uh, en uh, Turkse cookies, maar maken wij zelf. Uh, ja, ook nog. Ja. Oh, je maakt ook zelf dingen. Ja. Wat mooi. Goed, hoor. En je, uh, voor verder rest heb je hier nog allerlei andere producten, zag ik? Ja. Is er iets specifieks wat je zegt, nou, dat moet je echt geproefd hebben, dat is echt heel lekker? Dat is uh, bijvoorbeeld de uh, hawa, dat is Egyptische uh, uh, zoetgeit, gemaakt van uh, van sesampasta okay. met uh, gamale bista's. Uh, dat eten ze eiten gewoon op brood. Dus morgens, uh, zoals ze hier in Nederland eten, chocolade, pasta. Ja, oh ja. Ja, ja. En, uh, ja dat is. Dat is goed. Ja, <laughs> ja. Tell me quando, quando, quando We can share a love divine Please don't make me Jo.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 Misschien als het goed gaat, dan kan ik misschien een bakkerij in Standvoort, Turkish bakkerij. Oh, yeah. Yeah. Ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk uh, mijn plan om, om yeah. te doen. En uitbreiden en uh, ja, voor, van alles eigenlijk, dat uh, mensen hoeft niet uh, helemaal speciaal uit uh, Zandvoort om. Uh, om uh, spullen te ja, halen, spullen zeg maar. Ja, precies. Dus dat ik naar het ga halen of om Turks brood te halen. Ja, ook in de zomer ja, heb je ja. ook een file en zo. Ja. Dat en, uh, is waar. ja. Dus, uh, ja, dat zou heel mooi zijn. En dan een bakkerij. En dat zou je dan zelf kunnen bakken? Uh, dat niet, want het is niet mijn uh, uh. vak Maar uh, uh, als het goed uh, komt iemand die speciaal om uh, Turkisch brood te bakken en uh, zoetigheid. En, uh, ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, ja, dus, uh, ja, ja dat, dat zou mooi zijn. Ik heb nog zo'n mooi logo. Vertel eens wat stelt dat logo voor? Want de luisteraars kunnen dat niet zien, maar wel als jij het vertelt. Ja, dat is eigenlijk de idee van mijn vrouw en mijn dochter. Mm -hmm. die, die zag die watertoren van Zandvoort met die visje Ja. En die dacht van wij doen wat oesters erbij met die koppel ernaast. Ja.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 Ja, wil ik eigenlijk op de raam gaan uh, okay, droppen yeah. en uh, als ik wat gespaard heb uh, en het er komt, uh, op een bus wil ik de logo ook zetten, dat, uh, dat okay, iedereen yeah. kan zien dat uh, Zandvoort... Uh, uh, is zo oud zien. Ja, ja, ja, ja. Wat een is. ja ja leuk ja zou een producten idee zijn ja leuk. ja je dan je producten je ja ja ja ja ja zou een goed idee zijn. ja toch? Leuk, ja ja dus je denkt wel erbij ja dus uh, ja ja ja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 en uh, bijzondere dingen die, uh, die je kan niet uh, halen bij andere supermarkt bijvoorbeeld, of andere toko. Ja. Dat, dat kan, uh, dat kan uh, bij mij halen, zeg maar. Ja, je kan alles halen <laughs> en anders bestellen als je het nog hebt. Ja, je, precies, precies. Als je het hebt. Ja. ja, precies. Nou, heel goed. Hartelijk bedankt. Dank u wel. En nog veel succes in zand. Voor het met Dank jezelf. u wel. Dank u wel. Nou, goed. <laughs> May the blood run still. I was born with eagles' care, waiting till the wings of I was born in an endangered cell. I was spared by a mother's dream. I was saved by the that's free.